van de velden met het NOS-journaal. De ultra-orthodoxe partij Shas stapt uit het Israëlische kabinet. Daarmee verliest de coalitie van premier Netanyahu de meerderheid in het parlement. Shas is het er niet mee eens dat orthodox-Joodse studenten ook onder de militaire dienstplicht gaan vallen. Tot nu toe zijn zij uitgezonderd van die regel, maar met een nieuwe wet zou dat moeten veranderen. Om diezelfde reden was ook al een andere partij opgestapt. Waarschijnlijk kan Netanyahu doorregeren met een minderheidskabinet. Het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland is helemaal afgebrand. De brand woedt nog altijd en het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het podium van Tomorrowland is meer dan 100 meter breed en tientallen meters hoog. Het Belgische festival begint komende vrijdag... en er worden honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld verwacht. Het decor van het hoofdpodium ziet er elk jaar anders uit... en is een van de paradepaadjes van het festival. Wat de gevolgen zijn voor Tomorrowland is nog niet bekend. De vrouw die gistermiddag werd doodgeschoten in Gouda... deed vorige maand aangifte tegen haar ex, de vermoedelijke schutter. Dat bevestigt het OM na een bericht van Nu.nl. De man uit Eindhoven werd begin juni aangehouden... voor mishandeling van zijn ex-vrouw en voor wapenbezit. Hij zat twee weken vast. De vrouw zou al een tijdje ondergedoken hebben gezeten in een vrouwenopvang. Na de schietpartij ging de man er vandoor. Hij werd gisteravond zwaargewond gevonden in Scheveningen. Inmiddels is hij overleden. De politie gaat uit van zelfdoding. Wielrenner Antoine Tolhoek is door de Internationale Wielerunie voor vier jaar geschorst vanwege dopinggebruik. De 31-jarige Tolhoek mocht al sinds vorig jaar januari niet meer meedoen aan wedstrijden. Hij werd anderhalf jaar geleden op doping betrapt bij een controle buiten wedstrijden om. Het weer: vanavond droog met flink wat zon, minima rond 12 graden. Morgen in het noordoosten wat regen, op andere plekken een mix van zon en stapelwolken bij 21 tot 26 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog op de Noord-Hollandse wegen. op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem Zuid, 5 kilometer, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden, linkerrijstrook is dicht. De A10 Zuid is nog niet filevrij. De buitering vanaf het Koenplein tot aan Zeeburg. 13 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging ook nog op de N202 vanuit Amsterdam-Naheimuiden... naar voor de aansluiting met de A22 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.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 Sergeant Baker started talking with a bullhorn in his head. ...bij weer een aflevering van De Krochten. Vandaag we weer een speciale, want ik ga samen met Piet Rossell... ...gaan wij Ten C, het werk van Ten Cici, bespreken. Ten Cici is een uh, Engelse-Britse rockband opgericht in Stockport in 1972. De groep bestond uitvankelijk uit vier muzikanten. Graham Goldman, E.O. Stewart, Kevin Godley en Lloyd Cream. Die waren al sinds 1968 bij elkaar en hebben ze oh, gewoon muziek opgenomen. Maar hun eerste LP, of nee, de eerste single, was uh, Rubber Bullet hè, uit 1973, ja. En de groep bestond eigenlijk uit twee songwriting-teams. Stuart en Goldman waren voornamelijk de pop-songwriters... die de meeste toegankelijke nummers van de band creëerden. En daarnaast hadden we Godney Cream... Die overwegend experimentele, de overwegend experimentele helft van Tennessee... met kunst- en filmisch geïnspireerde teksten. Ja, want uh, Goldman was inderdaad een, echt een bekende uh, muzikant... eigenlijk een uh, liedjeschrijver. We hebben bijvoorbeeld For Your Love van de Yardbirds geschreven... een Bus Stop van de Hollies. Ja, en ook Look Through Any Window... Ook nog. En No Milk today. Dat is natuurlijk wel helemaal een wapenfeit. Uh, no Milk today inderdaad. Om jaloers ja. op te zijn. Ja, ja, ja. En we zijn eigenlijk begonnen met het, uh, toch de eerste hit met uh, Rubber Bullets uit 1973. Ja, ik vond het ja, best nummer. En ik heb begrepen dat ze dat echt speciaal... Uh, ze hebben gewoon geprobeerd een hit te schrijven. Om zichzelf bekend te maken of zo, ja. Nou, Volgens mij is ze dat gelukt, ja. Niet hun grootste hit. Het is uh, vergevelijk. Er zijn veel mensen die dat proberen natuurlijk. Ja. Want uh, volgende week spelen ze in Tivoli in Nederland. Het is nu 2024. Oh. Ja. En je hebt het net over 1973. 1973, klopt je ja, de eerste hit van Rebel ja. Bullets. Ja. Dus wat is er nog van over van 10 Ik vind het wel bijzonder dat ze nog uh, ja, optreden. Zeker. Ik heb wel begrepen dat alleen Graham Goldman nog over is. Tenminste, de rest is eruit gestapt, ja. Ian Stewart zit er niet meer in. En Kevin Godley en Lloyd Cream... die zijn hun eigen ja. band begonnen, hè? Met The Englishman in New York hebben ze geschreven. En Cry. Ja, ja heel ook mooi. Ook hele mooie nummers, ja. ja. Ik geloof niet dat ze nog... Denk je, overigens niet dat ze nog actief optreden... of platen maken, Nee, nee. Tenminste zie je niet en hun twee ja. ook niet, nee, nee. Maar goed, dat is toch bijzonder... dat, ze nog, dat er nog iemand... Die car wil trekken. en uh, Wij hebben geloof ik tickets zelfs hè, voor volgende week. Ja, wij gaan volgende <laughs> week zitten wij in Tivoli rond deze tijd. Ik en... hoop dat hij ons niet teleurstelt, Graham Golden. Nee. Want ik zat in Carré in uh, ergens ook midden jaren zeventig. En ik heb dus uh, toen ook die originele formatie gezien. Alle TV vier, oké. Okay, het was ja? fantastisch. Ja. Ja. Het was echt alsof je in, uh, in de opnamestudio stond. Ja. Zo goed had die mannen dat geluid oh, okay. uh, ja. gearrangeerd. En zo zuiver werd er gezongen en gespeeld. Ja. ja, ze zijn een beetje getypeerd als in de, de 70er en de 80er jaren. Dat ze perfecte popmelodieën maakten met intelligente teksten. Een resulterende klassiek als Dreadlock Holiday. Ja, daar zijn we wat minder over. I'm Not In Love, The Wall Street Shuffle' natuurlijk. Ja. Donna, I Feel The Love. Maar wat is nu voor jou het... Is dat iets wat, wat de kern van 10 is voor jou? Wat, waarvan jij denkt van, hé, hey, daarom vind ik ze bijzonder? Ik denk toch weer de samenzang, ja. Ja? ja. Dat gaan we zo horen in het nummer I'm Not In Love. Maar volgens mij is dat toch wel uh, het mooiste, die, die harmonie inderdaad, ja. Want die teksten, daar luister ik niet zo naar. Dus die intelligente teksten komen bij mij niet naar boven. Oké, dat kun je altijd op... nog doen, want het loont de moeite. Zeker, en als ze naar luisteren. Ja. We gaan er ook een paar toelichten eigenlijk, ja. Maar ja, de melodieën zijn natuurlijk ook te gek. Ik denk ook wat je zegt, de, de harmonieën zijn fantastisch. Maar ook, uh, het schuurt, hè. Het, uh, het moet een beetje schuren. Dus dat, wat je zei, twee songschrijversduo's. God the ja. Cream, dat was toch een heel ander soort uh, muzikaal vaatje waar ze uittapten, die twee. Ja, ja dan Graham Goldman en uh, ik zou uh, en uh, Kevin nee Eric Stewart sorry ja dat waren de de twee belangrijkste. dat waren zinnen. echt ja, ja, die laatste ja. twee de, de, de poppy mannen maar ja. Colly Cream die die konden ook nog wel een hele bijzondere ja. wat wat uh, ja wat wat andere stijlinvloeden inbrengen okay. dat dat maakte het wel spannend dus door die combinatie zijn ze ook wel groot geworden of konden ze andere mooiere muziek maken ofzo zo? Even? ja ja, het is. Yeah. Uh, het, het, het, je, hebt, je, hebt, je hebt bij heel veel <coughs> groepen, als je het tot muziek mm -hmm. beperkt. En je hebt natuurlijk. Uh, neem een groep in Chicago. Ja. Yeah. Dat was een soort jazzachtige, zeer politiek uh, gestuurde band. Uh, met hele spannende muziek. Maar je had ook Zeker. een softpopkant. Yeah. Yeah. Yeah. Ja, ja. Yeah. En toen die softpopkant de, over, de overhand nam. Mm -hmm. Toen was het ook gelijk einde verhaal. Toen was het gewoon ja. het werd het een hele saaie band. En dat is een, ja. Ik hoop het niet. Maar met dit zie je het natuurlijk ook wel een beetje gebeurd. Na het, na het uiteengaan van die twee duo's. Ja. Dat het volgens heel veel mensen een beetje te mainstream pop werd. Oh, maar ik hoop dat ze ons volgende week niet teleurstellen. Ja. Nou, ik heb begrepen dat ze volgende week alleen gewoon de hits gaan spelen. Dus. Okay. Dat zou leuk zijn, ja. ja. Want daar hebben ze genoeg onderzoeken. Ze hebben heel veel hits of heel, heel ja. veel mooie muziek gemaakt, ja. Ja. Dan laten we eerst eens gaan luisteren naar uh, het nummer I'm Not In Love... van de original soundtrack uit 1975... Silly face. Dit was I'm Not in Love, geschreven door de Eric Stewart en Rogaine Goldman. Het staat vooral bekend om zijn innovatieve en onderscheidende achtergrondtrack, die voornamelijk staat uit meersporige zang van de band. Ook inderdaad, die, wat ik zei net, die harmonieën, ongelooflijk. Ja. Het is uitgebracht in 1975 als tweede single van het derde album van de band, door Original Soundtrack. En eigenlijk is dat hun doorbraak geweest, I'm not a Love. Ook wereldwijd zijn ze toen eigenlijk uh, uh, doorgebroken. Toen zijn ze echt als een band naar ja. boven ja. gekomen. Ja. Ja. ja, een goede titel ook. en Een zeer prikkelende titel, Original Soundtrack. Ja. Omdat ze ook met hun muziek ook heel veel beelden op... Opwerpen. Het is dus echt ja? de, de, de okay. muziek die heel erg fantasierijk is. En bedoel je dan de video's die erachter zitten? Of, uh, ja, of de teksten, ook de teksten en de, en de muzikale sprongen die ze maken. En ja. dat, is, dat, dat heeft een uh, extra dimensie. Dat is bijna filmisch. Daarom vond ik die titel en ook de hoes trouwens prachtig. En ook een van de mooiste LP's natuurlijk. Nou, even daarop in. Maar je, inderdaad, je zegt... Uh... Dat die nummers beelden bij je oproepen. En dat ze hem daarom een original soundtrack hebben genoemd of zo. Ja. Uh, dus de muziek bij de ja, beelden die je in je hoofd krijgt. Ja, ja, ja. ja. als we nog een... Op een spreek, How Dare You. Nee, je kent die beroemde hoes van How Dare You. Die is ook heel erg... Uh, als, er, als een filmscène is dat gemaakt. Dat ja, okay. Kunnen we nog toelichten voor de, onze luisteraars? How Dare You? How dare you, de, de album? Ja. Oh, daar, daar zie je dus een, uh, zeg maar een soort Amerikaanse soap... van een uh, kennelijk een, een, een, een, een, een man die uh, in goede doen is, die zijn vrouw heeft bedrogen. Daar ja. Verzin ik erbij, maar dat zou heel goed het geval kunnen zijn. En die vrouw die met, uh, die is daarachter gekomen... en die is dan halfwege de ochtend al... waar de eerste sigaret en de eerste sherry belt ze aan, man... Heel erg ver, uh, verongelijkt op. De make-up ja. was al uitgelopen. Ja, ja. Heel boos en heel verdrietig. En uh, how dare you, hè? wat heb je, je me nu geflikt? Ja. En die man die zit op zijn werk in een mooi pak, Die denkt van, oh jee, ik wil niet nu door mijn vrouw lastig gevallen worden. Ja. <tacht> Prachtige hoes. Waar, uh, en trouwens, er is, is ook een nummer op die plaat, wat een beetje daaraan refereert. How dare hè? you, ja, yeah, zeker. Yeah. Yeah. En dat is, oh, ja, dat stenties die zie uh, je ten voeten uit. Yeah. Die kunnen dat heel goed uh, oproepen, dat soort beelden. Ook een beetje sarcastisch of, zo, of toch een beetje maatschappij kritisch. Ja, ja het, is, het, is, uh, het is van alles. Het is, uh, het is een beetje soap opera in het klein. Ja. ja, want het nummer wat we net draaiden, I'm not in love... Uh, is voornamelijk geschreven door uh, Stuart... als reactie op de verklaring van zijn vrouw... dat hij haar niet vaak genoeg vertelde dat hij van haar hield. <laughs> het maar was... had de titel dan, is de titel nog wel goed... Ja, want hij probeert dan toch op een andere manier uh, dat aan te geven, inderdaad. Uh. I'm not a love of zo, so, ja. Yeah. Nou, dat is dan misschien uh, het vernuft van Tennessee: dat ze een song maken die werkelijk fantastisch is. Of je in het paradijs bent uh, en de liefdeheid je naar het hoofd in is gestegen, ja. maar hij zingt. Het tegenovergestelde. <laughs> ja, maar, dat, ja, maar soms is muziek, ja. is muziek sterker dan woorden. Jazeker, ja, ja, ja, ja. Daardoor blijft het ook langer hangen. Het is een beetje intrigerende tekst, ook door dat gefluister tussendoor door halverwege. Ja, ja. Big Boys je Don't we. Cry. Ja. Denk je, ja, Wat zeggen ze dat? Ja, ja. Big okay. Boys Don't ja. Cry, een paar jaar ja. Heel hypnotiserend. Ja, dat is ja. een. Uh, Hoogtepuntje wel hoor, in het werk van die man. Ja, die man. achtergrond inderdaad, ja. ja ook dat langer, ja, dat is mooi. Ik vind trouwens die hele LP mooi hoor, de original soundtrack. Ja. ja. Straks gaan we nog een ander nummer ervan draaien: Nui <coughs> in Paris, hè? One Night in Paris. Ja. Dus, ik dacht dat ik mooi. ook nog een uh, nummer op mijn lijst had staan van, uh, ja. van de original soundtrack: A Brand New Day. Ja, Oké. Okay. Ja, we beginnen nu uh, of gaan verder met uh, 'Don't Hang Up' van de LP How Dare You uit 1975 ook. Het nummer dat we net hoorden of, up, ja, is ja. van de LP How Dare You uit 1975. Ja. Nou, als je nou zou moeten raden, je kent het Tennessee een beetje en je ja. zou niet weten door welk duo dit nummer is geschreven: Goldie Cream <laughs> of Goldman Stewart? Zou ik vind meer dat cynic, inderdaad, die Golding Cream. Ja, ja, ja daar ja. zou ik iets ja. van Golding Cream. Overigens, moeten we ook nog zeggen. Er zijn ook wat kruisbestuivingen. Dat soms een van het duo van het ene duo, okay. en soms geven we het eentje van het andere duo. Je ja. hebt ook weer een heel, soort, een no heel bijzonder soort zong ja. op. Ik, ik ben, bij TNC moet je daar echt op letten. Maar ja, How Dare you? Prachtig dat piano intro. Ja, Zeker Zo ontzettend ja. mooi. En uh, ja, ook wel alle, alle elementen van TNC heeft het, hè? vind ik. Het ja. is uh, harmonisch mooi. Het is uh, afwisselend uh, Er zitten veel soorten stemmingen in. Dat kunnen we wel aan die, aan die jongens overlaten. Een van mijn favoriete nummers. Maar het is, het is ook wel een beetje een triest nummer, want daarna zijn Godin Cream en uh, Lloyd Cream, Godin Cream dus, uit tensie gestapt, hè? Waarom denk je? Ja, ik denk toch dat ze uh, twee verschillende kanten op houden inderdaad, ja. ja. Misschien uh, Graham Goldman en uh, Stuart meer de commerciële popmuziek of zo. Ja. We zijn meer de progressieve kant of zo. En hey, meer de filmische kant op, hè. Ja. Je krijgt natuurlijk vaak dan een strijd om de naam, hè. Wie mag dan in dit geval met Tennessee door? Ja, Eigenlijk zijn ze daar makkelijk uitgekomen. Volgens mij wel, ja. Volgens mij is dat heel ja. makkelijk. Die twee zijn natuurlijk uitgestapt. Ja, ja dan ben je er ook kwijt, ja. ja. Volgens mij hebben ze daar nooit ruzie over gehad, of wat ook. Als we nog tijd hebben, zullen we ook eens twee nummers draaien van uh, God Me and Cream. Ook hele mooie nummers natuurlijk, ja. Nou, laten we er gewoon maar eentje tussen gooien. Een Englishman in New York van God Me and Verachtig. Cream. ja. ja. stranger theme, street alligators, big anglophile, will navigate us through a change of style. Ik denk dat Tencent City toen ze net begonnen... was het een heel nieuw geluid. Dat was iedereen het wel over eens. In 2, ja. 2, um, Er was heel veel afwisseling binnen één song vaak. Uh, of in ieder geval binnen de songs... daarnaast binnen, binnen de, de variëteit van songs op één album. Dat was natuurlijk een kwaliteit van hun. Ik vond het, ik vond het een beetje een nadeel dat de productie soms te helder was... Te helder. Okay. Te helder. Het ja. was allemaal te... En, en de stemmen zijn natuurlijk... Uh, ze konden alle vier zingen. Ja. Maar sommige stemmen waren wat hoog en daardoor wat uh, ja, te dun. Met name die van Lol Cream. Low Cream zingt ook op een gegeven moment uh, in nummer dollen, oh, yeah. ja, door, nou, nou, het nummer Dorla. Met zo'n falsetto stem. Oh ja. Heeft, door, het heeft een vrij dunne stem. En die andere ja. mannen... Ik vind dat uh, Lol, uh, Kevin Goldie heeft echt een wat zware barstem. Mm -hmm. En ik geloof dat uh, Graham Goldman zit daar een beetje tussenin. Dat is wat meer te, te pruimen over het algemeen. Dus hun kwaliteit, die afwisseling vind ik vaak ook hun valkuil dat ze te oh, okay. veel afwisselen, te veel, te veel waardoor afwisselen. Je, ja. want ze gaan ook nog eens afwisselen met allerlei ritmes en met stijlen hè. Er, ja. zit, er zit veel Zuid-Afrikaans ja, elementen dus in ja. ja. en uh, dat zijn ook wel, best wel heel erg leuke nummers hoor maar er zit een mini-symfonie achterin er zit een heel enorme vari variatie ja. in instrumenten en ook in, in stemmingen, meer zoet naar, naar, naar sarcastisch. Echt heavy wordt het nooit, hè? Geloof ik. Nee. Heavy nee. wordt het nooit. Maar Ze probeert wel soms, maar ja. dan de uh, worst bent in the world ofzo. Ja ja. Ja, ja, ja. Klopt. Maar ja. ik vind het soms dus uh, wat ik zeg, een kwaliteit is soms een beetje ook een focus. Dat het ja, okay. ja. te veel alle kanten ja. op gaat. En uh, ja, dat is ook een kwestie van smaak natuurlijk. Ja, je had het net over dat ze te veel instrumenten gebruikten... maar ze hebben zelf ook een instrument uitgevonden, hè? in Cream. De gisboom. Ja. Een soort effectbox die op een uh, elektrische gitaar werd aangesloten... waardoor je vreemde symfonische klanken kon laten klinken, ja. inderdaad. Ja. ja. ja. Dus kun je een nummer aanwijzen waar ze dat gebruikt hebben? Daar komen we zo op terug, inderdaad, ja. Dat zal ik het even aangeven, ja, ja. Ik heb later gehoord dat het ding steeds ontstemde. Het was een heel uh, moeilijk oh. te monteren ja. apparaat. wat niet echt bedrijfszeker was. en ook voortdurend uh, weer getuned moest worden. Da Daardoor heeft okay. het zich, no zich ook nooit doorgezet. Aha. Maar aan de andere kanten zijn natuurlijk wel gigantisch allemaal. Het zijn allemaal multi-instrumentalisten. Allemaal zangers, allemaal schrijvers en producers dus. Zwaar, behoorlijk thuis in dat... Uh, ik zou ja. graag, ik weet niet van andere bands... we af en toe een inkijkje in de studio... ik, zou, ik weet niet of het documentaires zijn. Hè, zoals je ja. dat zo'n Queen ja. hebt bijvoorbeeld. Yes. Ja. Stones in mindere mate. Beatles is uitgebreid gedocumenteerd. Natuurlijk, met Get Back. Maar dat je die mannen in de studio aan het werk ziet. Dat is waar. Dat zou je eens moeten zoeken op YouTube. Ja, ja wat ja. ik zei. Ik denk ja. dat de ideeën over elkaar heen tuimelden. Ja. Maar soms kwamen ze ook niets verder en moesten, moesten ze gewoon iets wegleggen... een paar maanden. Ja. Nog een keer proberen. En dan we en dan, terug, nee, we leggen het ja. toch ja. weer weg. Ja. En op een gegeven moment ja. lukte het dan wel uiteindelijk. Ja, het, het nummer in I'm Not Love is ook zo'n nummer. Op een gegeven moment want het werd het eigenlijk uh, ingebracht door... Uh, uh, Stewart of Goldman De rest van de band vond het niks. op een gegeven moment ging een technicus... die bleef dat zingen of zo. En toen hebben ze gedacht... hé, hey, het slaat blijkbaar toch aan. En toen hebben ze teruggehaald. En toen hebben ze het op de plaat gezet... Ja. Dat is een heel apart. Ja. Ja. Ja, ik heb ook wel eens horen zeggen dat ze dus de stemmen als een instrument gebruikten. Dus ze konden geen, goed, geen goede backing oh, okay. instrumentals ja. bedenken. Op een gegeven moment ja. zei iemand van hen, we gaan het gewoon zingen. Uh, de zang ja. als instrument ja. gebruiken. Ja. Want je hoort verder ook heel, je hoort dat, dat zachte pianootje hoor je, maar verder ja. hoor, je, hoor je bijna geen instrumentatie ervan. Nee, nee, nee. Dat was heel lang voor, uh, wat moeten we het mee vergelijken, Pim? Qua, qua, qua multilayered harmonies met uh, Beatles Bo misschien. Bohemian Rhapsody. Ja. Dat, heeft, uh, dat is toch alweer een heel, heel stuk later. Maar wat je net zegt dat uh, de zangers instrument gebruikt, dat vind ik bij de Beatles ook zeer zeker. Ja. ja. Maar op, dit, niet, niet zoals op deze manier, met nee? zoveel lagen. Oké. Okay. Nou, Love is daar natuurlijk wel een gigantisch voorbeeld van. Ja. Ja. We komen bij Hotel. Ik heb zelf van Sheet Music. Ken ja. je die plaats, Sheet Music? Ja, die ken ik, ja. Toen hebben ze zeg maar hun eerste debut LP uh, heette geloof ik gewoon Ten CC, hè, met O'Connor Ja, Dat klopt zo. allereerst, ja. Dan ja. hebben ze die falsetto stemmetjes... een beetje dat, ja, wat ik dan in mijn eigen woorden dat kinderachtig een beetje achter zich gelaten. Yeah. En ik vond Sheet Music al een veel beter album. Ja. Yeah. En dan zie je ook bijvoorbeeld de Zuid-Amerikaanse ritmes, de yeah. meer tempo's. En dat vind ik dat Hotel zo leuk. En dat wat mij in Hotel op viel, behalve dat het een ontzettend leuk en swingend nummer is, dat ze zingen: They never ever let you go. Nee, moet je dat okay. ergens aan denken? Nee, nee. nee. Die Eagles, ja, Hotel Californe. Ja, ja. <laughs> Ze waren ja, een tijd dat. ver vooruit, die 10 Er <laughs> Je zit in een hotel ja. en je kunt er niet uit. Ja, nee. dat moet je dus bij 10 zijn. Die hebben dat bedacht. Oké. Okay. Dus hotel van Sheet Music uit 1974 alweer, ja. Up the coconut. Well, there's a big black mama in a tree. She's gonna cook us, she's gonna call us rest to the drive. And it looks like the ghost of Tarzan lied. He went over to the other side and he rang like a bell from tree to tree. They never ever let you go. They never ever let you go. We get American men news with all American men. We're getting sick of things, America. We ate our way through half the band We had to share of big balloons. Let's buy an old car. We'll crash in a hut. We'll feed the food to the bird we'll live off the coconut. Well, there's a big black bummer in a tree. She gonna go, She's she's gonna call the rest of the tribe. And it looks like the ghost of Tarzan lied. He went over to the other side and he rang like a bell from tree. Mooi nummer dat hotel. En dan komen we weer. Uh, ja, ik heb ook uh, een ander nummer uitgezocht. Dat is 'A Mandy Fly Me. Van ook weer van How Dare You uit 1965. En wat is Mandy dan? Is dat een stewardess of is dat dan. Het is uh... een stewardess, ja, eigenlijk uh, het nummer is gemaakt eigenlijk, omdat die gegeven moment kwam die uh, een prachtige poster tegen. Waarop een prachtige stewardess je uitnodigde om in het vliegtuig te stappen. Mijn naam was eigenlijk niet Mandy, het was meer Cindy. Maar ja, dat was te veel Amerikaans. Dus hebben ze dat aangepast in Mandy. En het gek is dat uh, hij zag die poster in Manchester... Uh, en daaronder zat een zwerver. Mm -hmm. Dus die grote tegenstelling tussen ja, die mooie uh, Mandy... Uh, stewardess en dat vliegen, dat, dat uitgebreidende... en die, die zwerver eronder oh. inderdaad, ja. Komt het ook in die song uh, tot uiting... Ja, dat komt, komt een uit? beetje ook, ja, ja. Dus hij zegt ook, die server, een uh, serieuze, een beetje haveloos type eigenlijk, ja. Dat zo daar opkijkt inderdaad, ja. En daar gaat het liedje ook een beetje over. Dus hier is Mandy, Amandy uh, Mandy, Fly Me van How Dare You. Ik vind het even de nummers die ik meest, die vaak zing. Amandy uh, Mandy, Fly Me. En dan uh, de mooie uithalen. erg <laughs> mooi nummer inderdaad, ja. mooi nummer, hè? Ik vind, ik vind uh, wat je zegt, je een van de betere uh, albums eigenlijk van 10CC. Ja. Een van de mooiste, ja. ja. Dus ze zijn ook op een, als je het hebt over de originele formatie, op een hoogtepunt gestopt. Want dat was de laatste. Ja, dat was de laatste met dus een de twee. Abby, ja, dat klopt. is eigenlijk de Abbey Road van 10CC. <laughs> het is ook de meest ook uh, qua geluid, vind ik. Ja, ik, vind ik ook het inderdaad. Het misschien een ja. heel ver gezochte vergelijking, maar ergens gaat hij wel op. Ja. Het zijn de meest. Uh, het is de best geproduceerde album, als je de eerste vier bekijkt. Mm -hmm. Het is ook uh, ja, het is, het is een hele, heel kleurrijke album, ook qua uiterlijk, qua cover, qua teksten, ja, ja. qua muziek. Um, ja, wat mij betreft een mooie zwanenzang. Ze hebben het allemaal zelf geproduceerd wel, hè? Al die nummers, ja, al die ja, albums. Ja. Ja. ja, er is natuurlijk een gigantisch veel expertise daar aanwezig in die band. Ja. Enorm, enorm. En uh, we zijn, uh, als we nog even terug gaan naar Sheet Music, ja. dan viel mij het nummer Old Wild Man op. Mm -hmm. Dat is ook weer een soort mini-symfonie, heel dromerig, eigenlijk meer zoet, maar wel met een knipoog, zoals alleen Godly and Cream dat kunnen. Want die zou natuurlijk nooit alleen een meer zoet nummer maken. Er okay. moet ook iets van een. Uh, en de knipoog waar naartoe? Ja, omdat het natuurlijk uh, een, een, een, een thema wat heel vaak terugkomt een oude rock'n'roll stars. Die, die eigenlijk niet doorhebben dat hun tijd al lang geweest is. Voorbij zit, ja? wij, wij zitten volgende week in Tivoli, En er zaten zowel wel op het podium als in de zaal zijn mannen die kunnen zichzelf dat afvragen. Maar oké, okay. the show must go on. Maar het is ook een beetje... Uh, nummer van het leven in de algemeenheid. Over, ik dacht meer ja, aan cowboys eigenlijk inderdaad. Maar nou, het gaat over uh, oude muzikanten en zo. Het is eigenlijk een beetje het idee... Uh, eigenlijk van binnen worden we natuurlijk no, nooit oud. We mm -hmm, blijven yeah. speels en we, we blijven wachten op, op, op wonderen die gebeuren. Yeah. En, uh, maar het is toch uh, een van hun... Ja, een van de bijzonder, meest bijzondere momenten vind ik van Tensie dat ze dat nummer uh, schrijven en, en zo performen. Hè, er zit ook, ja. zit ook nog een, een mooi pedal steel gitaartje in. Ik vind het ook mooi gezongen, ah. ja. Old, wild man, ja. ja het ja. is echt... Uh, ja. Zoals alleen Goldie en Cream dat kunnen, nogmaals, ja. ja. Oké, okay, daar eindigen we het eerste uur mee. Dus luisteraars, even luisteren naar het nieuws en de reclame... en daarna zijn we weer bij u terug... Tot zo. We hebben nog wat tijd over in het eerste uur en daarom draaien we nu nog twee nummers die door Graeme Goldman zijn geschreven. Het eerste nummer is No Milk Today van Hermit Hermits en het tweede nummer is For Your Love van de Yardbirds. Tot zo!